Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is niet van plan om zijn dreigementen tegen Iran te laten vallen. Morgen moet Iran op de Amerikaanse eisen zijn ingegaan, anders volgen zware bombardementen, zegt hij. Correspondent Marieke de Vries. Trump houdt vast aan zijn deadline van morgenavond, 8 uur Amerikaanse tijd, midden in de nacht in Nederland. Hij zei eerder vandaag ook dat Iran een significante stap heeft gezet... En dat er nu nog steeds onderhandeld wordt, dus er is nog hoop op een akkoord. Iran wil een onmiddellijk einde aan de oorlog, het opheffen van sancties en een regeling voor de straat van Hormuz. Ook wil Iran garanties dat het niet opnieuw wordt aangevallen. Als president Trump het reigement doorzet om civiele infrastructuur in Iran aan te vallen, dan is dat illegaal en onacceptabel. Daarvoor waarschuwt voorzitter Costa van de Europese Raad van Regeringsleiders. Costa zegt dat de Iraanse bevolking dan het grootste slachtoffer is. De Internationale Rode Kruis deed vandaag ook een oproep aan regeringen om geen oorlogsmisdaden te plegen, zonder daarbij de naam van landen te noemen. De leider van de oppositie in Taiwan brengt deze week een omstreden bezoek aan China. Dat doet ze op uitnodiging van president Xi Jinping. De partijleider zegt dat ze een basis wil leggen voor vreedzame betrekkingen. In Taiwan klinkt veel kritiek. Het bezoek wordt gezien als ondermijning van de Taiwanese regering. Die wil ook een betere relatie met China, maar wil daarbij minder ver gaan. China ziet Taiwan als opstandige provincie en houdt geregeld dreigende militaire oefeningen bij het eiland. Meer dan een miljoen jonge kinderen in Bangladesh kunnen een noodvaccinatie krijgen tegen mazelen en rode hond. In Bangladesh is een noodvaccinatiecampagne opgestart door de WHO en UNICEF vanwege een grote mazelenuitbraak. Daarbij zijn afgelopen weken zeven, zeker 17 kinderen overleden. Het weer vanavond droog en brede opklaringen. Morgen veel zon en 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 de zaamstreek en er zitten wel wat overeenkomsten als je op metal sites zit te kijken van deze Desert Colossus, want dat is de band waar ik het over heb, die eigenlijk het begin van de uur nummer 3 eh, markeert en eh, wat is daar nou zo bijzonder aan? Uh, ze hebben het zelf ook een beetje toegegeven. Er zit toch een behoorlijk uh, Ozzy Osborne-gehalte erin. want als je op een gegeven moment goed luistert naar de stem van Frank Zomer. Uh, dat is uh, de frontman van die band. Dan zitten daar toch wel behoorlijk wat gelijkenissen in met uh, deze illustere frontman van Black Sabbath. Die alweer een tijdje niet onder ons is. Ja... Ik geloof dat hij of vorig jaar is overleden of in 2024. Ik heb het niet helder over of op, op, op het op mijn, op mijn grijze massa ergens op mijn harde schijf hier bovenin. En daarbij komt het, dan heb ik een mooi bruggetje geslagen naar een radiomaker die dat wel allemaal een beetje bijhoudt. Dat is op zaterdagmiddag tussen 12 en 2. En dat is Willem de Waard van het programma Zwaardvis die dat doet bij Radio Kapelle. Die hebben daar een hele, ja, die daar een hele administratie, heb ik daar soms altijd bij. Dus die kan vaarloos wel vertellen wanneer Ossie Osborne uh, eigenlijk het leven heeft gelaten. En daarover gesproken, of die Willem de Waard, die reageert op een gegeven moment. Het is toch wel best een stevig bakkie uh, muziek wat je opzet. Ja, dat uh, dacht ik ook. Uh, Desert Colossus was dat uh, misschien toch een tip, Willem. Dat ik hem ook nog ergens zou kunnen, uh, ertussen kunnen proppen. Ergens bij Zwaardvist. Het zou zo maar kunnen. Straks gaan wij praten met een wat lichtelijk, uh, ja, verkoud klinkende uh, Mieke Verberkt. En zij is van Mix. En die band die heeft een album uitgebracht eerder, uh, niet eerder deze maand. Want die maand is nog maar twee dagen bezig. Maar vorige maand hebben ze dat uitgebracht. En daar zit ook nog een single die ze apart hebben uitgebracht. Nou uh, heeft uh, Mika mij net uh, ge gemeld. Waarvan, nou Ik weet niet in welke hoedanigheid het uh, gaat worden. Maar ik uh, probeer het zo goed mogelijk uh, te doen. Want ze is nogal een beetje ziekig. En dat zal wel nasaal gaan klinken door de telefoon. Uh, over stevige werk uh, gesproken. Wij kunnen er ook wat van horen in zijn antwoord. Want uh, ook uh, deze dame is lichtelijk dat stevige pad opgegaan. We zijn niet meer met... Crocodile Pierce, the plastic mm human body show how they fall, family body systems, then there is no empty toad. I really like to play a victim, squeezing myself by the Even een de Subterranean Street Society met Kindness. En ik uh, had al eerder uh, gezegd, uh, de stem van de frontman van deze band uh, doet mij sterk denken aan die van Virgil Sharky van de Undertones en van Virgil Sharky zelf natuurlijk. Maar goed, uh, daarvoor hoorde je Wendy Moore met Crocodile Tears. Als we het dan toch nog een beetje over spooky hebben, nou, dan is dit ook wel een passend nummer erbij. Laura Mipsen. zo het programma van Marcel van Kuik in. Wat hier ook draait bij deze omroep. Waar dit programma hangt. Play it loud. Nou, dat kun je Marner Zuttersen denk ik wel toevertrouwen. Bent is hier ooit in de studio geweest. In een akoestische versie. En... Want we hadden toch wel zoiets van: we, de ramen moeten in de sponningen blijven zitten. Maar goed, uh, dit is een meest recente single, Little Boyfriend. De band is ook twee keer in een popronde geweest. Ja, zelfs dat hebben ze voor elkaar gekregen. Twee keer. Ik Ga maar naar uh, kijken, want dat is toch echt wel het uh, geval geweest. Spooky Song van Lemon. Uh, Lemon uh, van. Uh, Lorem Ipsum. Lemon is een hele andere band, ja. Uh, maar Lorem Ipsum. Uh, met Spooky Song hoorde je ervoor. Uh, trouwens ook. Popronde deelnemer. Want die. Of geselecteerde. 2024. Daar zaten ze in. We gaan proberen. Uh, voordat ik dat ga doen. Ga ik eerst nog even wat recht zetten. Want ik uh, heb even de melding gedaan. Ozzy Osborne. Die ging op een gegeven moment de pijp uit. Dat zei ik. Uh, en ik wist niet meer uit welk jaar dat was. 2024 of 2025. En wie gaf het daar het antwoord op? Mijn grote vriend en radio-collega Willem de Waard... die zei van nee, het is 2025. Want, nog een illustre verhaal... Ze zijn, eh, er zijn twee muzikanten op een, die dag... dat Ossie Osborne stierf, stierf eh, van ons verdwenen. En dat was die andere. Dat was namelijk George Coymans van The Golden Earring. Inderdaad, die... Uh, dus twee uh, grote muzikanten van uh, naam... ...op uh, één en dezelfde dag uh, het loodje gelegd... ...om het even plat te zeggen. Um, eerst ga ik uh, nu even mij richten tot, uh, tot hetgeen wat gaat komen... ...want uh, ik ga zo direct Mieke Verbergt bellen... ...en zij is uh, van Mieks. En we gaan eerst een nummer draaien van het album... ...en die is ook als single uitgebracht... ...Killing Me Inside. En dat album dat heet Invisible... En daarachter gaan we dat uh, gesprek voeren. En de is nog dat er ook nog een single uh, eraf is gehaald van dat album. En dat is de reden waarom we gaan praten. Uh, maar we weten ook dat uh, Mieke een klein beetje ja, verkouden, grieperig of wat dan ook is. Dus dat gaan we meemaken. Hier is Killing Me Inside. Uithaal was dit van Mieke verbergt. de frontvrouw van de, de band Mix. En het nummer dat heet Killing Me Inside. We hebben er iets op, uh, Alternative FM, op de website uh, staan van dit album. En ja, wat uh, ook uh, heel grappig is, de mailwisseling. Hallo, lieve mensen van Alternative FM. Nou, dan voelen wij ons wel gevleid en dan moeten we er dus wel ook iets mee doen... Uh, en het album Invisible, uh, want ik dacht eerst dat het Invincible was, maar Invincible dat is ooit nog door uh, uh, Pat Bennett er uh, nog eens een keer uh, aan de man gebracht, maar daar uh, ga ik uh, Mieke niet mee vergelijken. En die hangt aan de telefoon. Goedenavond Mieke. Goedenavond. Ja, want je klinkt niet helemaal, uh, maar voorlopig <laughs> gaat het allemaal nog uh, allemaal redelijk oké. Okay. Yeah. Uh, ja. Ja, uh, want uh, laten we eerst even over jouw uh, gesteldheid. Uh, heb je ergens een koudje gevat of wat dan ook? Ja, ik heb, ik, heb um, ja, ik denk een virus opgelopen en ik heb natuurlijk, ja ik ben veel te vroeg geboren dus ik, ik ben uh, beademd en uh, mijn longen zijn niet volgroeid dus ja. al een simpele verkoudheid kan voor mij een, uh, ja, een behoorlijke uh, ziekte uh, worden zeg maar Ja, nou, wat uh, is nu aan de hand uh, Herkenbaar binnen de familie van, uh, van deze jongen is dat wel, want uh, oh, mijn, ja, ja, mijn nichtjes zijn ook uh, heel klein uh, geboren, dus die moesten ook een met een goofuze helemaal, nou, dat is een hele. Dus toen dat verhaal wat jij vertelde over dit album, want dat heb je meegenomen en dat is meteen ook de brug naar dat album toe. Uh, dat is, zit daar uh, behoorlijk uh, erin in, uh, in verwerkt, hè? Dit, dit, dit hele verhaal. Ja. ja. Ja, absoluut. Ik dacht, ik, uh, ja, weet je, je moet van, ik zeg altijd, maak van iets slechts iets goed. En ik denk, um, weet je, wat kunnen mensen zich er op wat om wat voor reden dan ook in herkennen? Huh? Dus dan, uh, ja, dan kan ik er maar een beetje liedjes over schrijven. En uh, hopelijk hebben de anderen daar iets aan. Ja, uh, want uh, het is, begint met een klein stipje. Uh, mijn moeder die heeft dat ook nog eens een keer verteld. Van, ik heb als, uh, als een klein stipje moeten knokken. om uiteindelijk op de wereld te komen. Dus daar zit ook ja. een stukje herkenning in. In de persoon ja. van Ja, ja, ja. Zo. Dus uh, vandaar ook dat er uh, toch wel wat, uh, wat herkenningspunten. Voor mij dan uh, ja, een drieën zitten. Ja, ja. Dus, uh, dus wat dat gaat ook. Bij, bij uh, en dat is ook meteen van, uh, van, ja... Er zit ook iets met, met leven genieten. Dat, dat haal ik er ook wel uit, hoor. Ja, zeker. Want, ja? Ja, weet je, het levert gewoon heel veel mooie dingen op. En ook daar, uh, daar moeten we naar kijken. Ja. En, uh, en wat we daar wel uit kunnen halen, vooral dat, vind ik heel belangrijk. Ja. Uh, want uh, Invisible, dat is nu uh, alweer een tijdje, een week of twee, drie geloof ik, alweer onderweg, hè? Uh, even denken... 6 maart kwam je uit gelukkig. Ja. Dus, uh, yeah. ja, ze is alweer een tijdje bezig. Even over de Band Mix. Want waar komen jullie nou precies vandaan? Nou, het is begonnen in, uh, in Tilburg. Dus ja. lekker uh, wel een beetje ver van jullie vandaan. Ja. Maar um, inmiddels is de band wel, uh, komt uit de meerdere streken van het land. Dus we, we hebben ook uit Utrecht we hebben ook uit Zoetermeer, uh, ja. uit uh, Bergopzoom. En um, dat is vooral omdat, omdat we zoeken naar ja, de juiste bandleden die, uh, die met jou dezelfde richting op willen en zo dedicated willen blijven ja. om die te vinden, ja dat is wel uh, dat is af en toe een dingetje, hè. Dat, daar hebben we nu een heel mooie club van, maar dat betekent wel dat, uh, dat we niet standaard allemaal uit dezelfde stad komen ja, negenkoppige ja, band heb ik uh, ja. te vertellen uh, ja. en er zit ook een een blazerssectie zit erin, geloof ik zeker ja, ja, uh, want uh, hoe ben je daar nu gekomen had dat uh, de band uh, met met hun uitingen, hun muzikale uitingen, dat nodig, in jouw ogen? Nou ja, ik vind, ik vind dat blazers, de, ja, ik ben heel erg fan van de um, een beetje de drama sound hm? en met blazers krijg je dat toch wat eerder voor elkaar, hm? maar ook is dan het wat meer on point, want ik denk dat anders de muziek die, die ik maak, een beetje het standaard catchy pop rock was gebleven en daar ja, wilde ik wel van afwijken en ook het stukje soul wat ik heel goed vind, um, wilde ik terugbrengen in, die, in, in onze muziek. En dat, ja. uh, dus dan hoort daar wel een blauze bij, ja. <laughs> ja, en als ik zeg Stevie Nicks, wat zeg jij dan? Uh, woe, ja, ik hou daar wel van ik, ik, ik, ik neem aan dat je vergelijking gaat maken Ja, ja inderdaad ja. Want anders ja. zou ik het niet doen dus, Nee, nee. Ja. Ja, die, ik hoor hem vaker Alleen zelf, ja, moet ik heel eerlijk bekennen Ik zie hem niet en ik hoor hem niet Nou, maar ik, ik, ik, ik, ik wil degelijk hoor dus, uh, maar, Ja? ja, ja echt. Dus, er zit echt uh, dat, dat, dat, dat, dat stemgeluid wat Stevie Nix Ook bij, bij sommige Fleetwood Mac nummers heeft Dat hoor ik ook wel voor een deel bij jou ook, uh, terug Ja ja, ja ik heb het zelf nog nooit uh, ja, zo gehoord eigenlijk, maar ik krijg het helaas, ja, helaas is dat helaas <laughs> ja. vaker te horen. Ja. Um, nou ja, Stevie Nicks vind ik wel natuurlijk fantastisch. En is legendarisch, dus... Uh, nee, is niet erg. <laughs> ja, nee, dat lijkt mij ook. Uh, maar daar dat is jou, jou, jou, jou, jouw muziek of jullie muziek niet echt op geënt geëind, hè? Op uh, Fleetwood Mac. Nee, nee, nee, zeker niet. Ik, het is hartstikke mooie muziek, maar nee, dat is niet een, een invloed geweest voor uh, Apple, onze muziek. Nee. Ja, uh, wel heel veel andere muziek maar waar, waar, waar voelde je je aangetrokken door, door juist deze muziek uh, te maken? Um, nou, nee, ik heb altijd wel heel veel... naar naar poprock geluisterd, um, ik, ik ben gewoon een groot liefhebber van, van gitaarwerk. Mm -hmm. en, um, maar bij mij zit altijd dat soulrandje in en dat, ja, dat, daarom moesten die blazers daar terug inkomen. Ja. Maar het catchy, dat mis je daar dan wel soms een beetje in en dat vind ik dat dat juist in de poprock heel veel voorkomt. En ik vind gewoon dat in de hedendaagse muziek de uh, poprock gewoon veel te weinig aanwezig is. En, ja, ik vind juist dat dat heel erg terug moet komen. Ja. Um, dus vandaar dat wij, ja, ik hoop dat wij dat toch weer een beetje nieuw leven in kunnen blazen. En dan kom je toch wel uit op uh, de inspiratie die, die voor mij de afgelopen jaren wel uh, een grote rol zijn geweest. zijn Onder andere bijvoorbeeld Youngblood, Taylor um, Royale en um, Moneskin. Ja, en, uh, ja dat, dat heeft toch wel gewerkt. Dus ik... Uh, ik ja. vind dat wel heel mooi. ja. Als het goed is, uh, heb ik me, uh, als ik goed gelezen heb, hebben jullie ook uh, iets met die popronde te maken gehad. Ja, daar hebben we ingeschreven. Ja. Al voor ingeschreven. Zijn ja. jullie nog nooit geselecteerd? Nee, bizar. <lacht> dus Chris ja, Moorman, mijn... als je zit te luisteren, ik zou uh, eventjes gewoon goed gaan zitten luisteren naar dat album Invisible met een C. Dat zeg ik eventjes. En dan uh, zou ik toch maar eens even na gaan denken of deze band niet uh, in 2026 ergens zomaar mag spelen. Want ik vind jullie wel popronwaardig. Nou, uh... oh, wat leuk, dankjewel. Ja. Ja, ja, weet je, we zijn er klaar. We hebben lekker veel gespeeld de afgelopen jaren. Ja. De podia worden steeds groter, dus. Uh... Ja, Poffer on the Let's Go. Let's ja, ja. ja dat, dat, dat, dat, dat zou wel wat zijn. Ja, oké. Okay. Maar goed, even over jouw muzikale achtergrond. Heb je überhaupt een muzikale opleidingen gedaan? In... Dat is heel grappig. Ik heb wel altijd muziek gemaakt. Ja? Um, uh, en ik ben natuurlijk wel de, de liedjes schrijven en natuurlijk de band komt natuurlijk in een later stadium daar ook bij. Die hebben dan allemaal als een aandeel daarin bij de Stones. Ja? Maar ik zelf um, ben een van de weinigen van onze band die uh, geen muzikale opleiding heeft gedaan. Ik heb... Dat is echt bizar. Ja. Ja. Dus het is uh, gewoon uh, gewoon een na natuurlijk uh, verhaal van jou geweest. Ja, ja, ik denk het. Ik weet niet. Het is, ja ik heb altijd zeggen, ik, heb altijd muziek gemaakt hoor. Vanaf, vanaf uh, heel jong, uh, ik ben op mijn zes uh, begonnen met traditioneel blokfly spelen <laughs> en daarna uh, klarinet en zo. Ja. Dus noten lezen en zo, daar daar gaat allemaal prima. Maar ik ben er helaas ja, nooit iets mee gaan doen. Wat ik eigenlijk niet heel jammer. Vind. Ja, maar, ja, maar hebben, hebben jouw ouders, hebben jullie, uh, of hebben, jou, uh, hebben jouw hebben ouders, sorry, uh, je toch nog wel een beetje gestimuleerd uh, daarin. Want als je een kleine Mieke van zes jaar op een gegeven moment een blokfluit uh, begint. Dat de uh, vader en moeder dan toch denken. Van, nou, er zit iets muzikaals in onze dochter. Dat zou toch zo uh, <laughs> Ik heb geen idee eigenlijk. Maar ze hebben in ieder geval me wel altijd die kansen gegeven. Want ze hebben me ook al vanaf mijn vanaf jaar of acht naar, naar een kinderkoor gestuurd. En wel altijd heel erg gestimuleerd van... Um, ja, weet je, als jij muziek wil maken... Wij doen, mijn moeder doet dat uh, nog steeds. Die deed dat toen ook al. Hmm. Um, ga dat vooral doen. Het is goed voor je ontwikkeling. Uh, op, op verschillende vlakken eigenlijk. En ik denk, ja, nu achteraf ben ik natuurlijk super blij mee dat zij dat uh, dat zij dat wel hebben, um, ja, een hebben doorgezet. Zeg ja, maar. Ja. ja, is het ook zo dat, uh, dat je dat je daardoor van, van iets wat je heel graag wilde, dat je daar nu uh, he, ja, volledig erin uh, uh, in, in, in mee kan gaan in dat opzicht? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ja, ja. ik had het. Ik had natuurlijk een beetje, ik het liefst kijk, ik woon in Tilburg, ik had het liefst al uh, de rockacademie gedaan. Ja. Um, ja, dat maar... ligt voor de hand natuurlijk, uh, in ja. opzicht. Ja. <laughs> Die vraag komt natuurlijk ook heel vaak ja. en dat heb ik dus niet gedaan. Ja. Um, maar goed, ik doe nu uh, fantastisch leuke dingen in de muziek, dus ik ben heel blij. Ja. Ja. Uh, dan, uh, heel verrassend, uh, het album was op een gegeven moment uit en toen besloten jullie toch nog Fighting The Unknown uit te brengen. Als ja. single. Ja, klopt. Ja, waarom eigenlijk? Um, ik, ik vind het heel mooi om bepaalde um, delen van het album nog uh, onder de aandacht te brengen. En deze vind ik juist daar heel belangrijk voor, omdat um, uh, het heel... Ja, het weet je een ballad. Het is een nieuw geluid van ons. We hebben normaal helemaal ook tempo nummers um, uitgebracht. Mm. En dan is dit wel even een nieuw geluid. En, en met een album heb je natuurlijk... Ja, niet alles wordt er natuurlijk van op de radio gedraaid. Of dat nee, nee. komt onder de aandacht bij de luisteraar. En ik vind het juist heel goed met zoiets dat... Um, ...dat je een andere kant van ons kunt horen... ...maar ook vooral het verhaal eigenlijk. Daar gaat het mij vooral om. Hmm. Uh, omdat het heel erg de mentale problematiek um, uh, aankaart... Hmm. En uh, er zijn genoeg mensen uh, in deze wereld die daar niet over durven of kunnen praten. Ja. En dan hoop ik dat als zij dit nummer horen, dat ze denken van uh, oh yes. Oké, okay, thanks. Dat, dat is precies wat ik uh, wat ik doormaak. Ja, ja. Je, uh, je bent overigens niet de enige hoor, die, die dan toch uh, op een gegeven moment nog singles uit gaat brengen van een album. Wat nee. dan is. Uh, nee, nee, nee. Er is een nee, foul. Vroeger, vroeger, uh, ja. vroeger was dat nog heel vaak natuurlijk ja. vanuit de uh, klopt, klopt, klopt. singeltjes en zo. En ja. Dat, ja, weet je, ik vind dat toch wel. Leuk om dat er dan een beetje in te houden. Ja. Dus, uh, nou, ja. uh, in de hedendaagse uh, muziek gebeurt dat weinig. Maar, want ja, eerst gaan ze de singles uitbrengen en dan het album. Maar, ja. de, maar ik weet dat er in Volendam huister een ene Jan de Witte, beter bekend als Blanco, die doet het ook. Dus uh, ja. dat heeft hij mezelf verteld. Ja. Dus, dus ja. ja uh, het, en het, weet je, het is gewoon een beetje, ja, het klinkt heel raar, maar een beetje. Uh, na promotie. En ik, ik denk dat daar nooit iets mis mee is. Nee, um, nee. Dus ja, yeah, let's go. Gewoon ja. de aandacht brengen. Ja, ja. dan de afsluitende vraag. Waar is Mix te vinden op het wereldwijde web? Uh, wereldwijde web. Uh, we hebben natuurlijk onze website. Mixofficial.com Maar uiteraard zijn we ook op alle socials te, veel, uh, te vinden. Dus uh, Instagram. Dat is ook Mixofficial. M-I-E-K-S En uh, TikTok, Facebook. Uh, tf, alles. ja. Yeah. <laughs> Dan gaan we hem laten horen: hier is Fighting. The in so much pain to hide. the girl who died out of three the enemy is me they see me crumble mine filled with trouble Bumble from the blue fighting the unknown no place feels like home wish that i could go Feel so damn lonely It cuts me to the bone I am dying alone Everything up You are Let's big, and flush everything out een leuke band deze, Boy Cry. Uh, dat uh, is het nummer Ceiling. Daarvoor hoorde je Fighting The Known van Mix. En Boy Cry waren de voormalige deelnemers aan de Robbe Akta Award. Uh, en dat zeggende gaan wij ons uh, opmaken voor het laatste stuk. En dat doen we met een eigen opname van deze fijne band die ooit bij een 3 voor 12 Noord-100 vloedgolf van mei vorig jaar zijn geweest. De eigen opname van Foggy Felix. Legendarisch is die uitzending zeker. Want uh, Marie is de voorganger geweest uh, bij uh, de, uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, de rol die ik nu heb. Hoofdredacteur. Daar is uh, zij voor mij geweest. En tegenwoordig maakt ze muziek met Bernd C. Uh, en het leuke is, uh, moet je maar op YouTube hebben, nog het moment uh, precies goed in beeld. Dat ik het uh, shirtje vang. Zij gooien het en ik vang het. En je ziet het ook meteen. Van het ene het andere moment. Vonden we wel een heel legendarisch uh, verhaal. Wat we hebben vastgelegd op video. Moet je maar even op YouTube kijken. YouTube. Dan, dan vind je hem wel. Het is weer zo'n avond. Dat hij weer voorbij komt. Zo'n klassieker. En het is ook een klassieker. Het is een cult klassieker. Komt uit Volendam. En daar sluiten we dan ook dit uh, fijne uh, radioprogramma mee af. Hier zijn de mannen van Alaska. Met Never Cry Wolf van... Het album Actors and Liars uit 2012.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 a dream. I'm a God I'm trying to Of June, I'm a wolf. Thank God I'm tied to.